Goedemiddag, ik ben Thomas Deelsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. IC-baas Diederik Gommers weet niet of het wel zo'n goed idee is... om dit jaar kerst te vieren met je hele familie vanwege corona. Maar je snapt ook wel dat je niet zomaar een streep door het hele feest kan zetten. Kerstdagen worden ook vaak gebruikt om de eenzaamheid tegen te gaan. En dat moeten we wel blijven letten. Want het, is wel, het zijn meestal de, hè, de meest donkere dagen. En het is ook nou niet het meest vrolijke. En als we ook geen vuurwerk mogen afsteken en geen oud en nieuw mogen vieren... Ja, dan hebben we weinig perspectief. Maar hoe het dan wel zou moeten, dat zegt hij er niet bij. Het kabinet moet nog een besluit nemen over de maatregelen tijdens de feestdagen. Premier Rutte is de hele middag verhoord door de commissie die onderzoekt hoe het bij de Belastingdienst zo mis kon gaan met de kinderopvangtoeslagen. Dat hele goedwillende Nederlanders eh, tussen eh, de spaken de wielen van de overheid zijn terechtgekomen te en zich op geen enkele manier meer gesteund wisten in, in deze afgrijselijke kwestie. Ik noem het een verschrikkelijk ongeluk. Duizenden ouders werden door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude. Ze moesten alles terugbetalen en veel van hen kregen daardoor grote geldproblemen. Rutte zegt dat hij daar ook pas jaren later voor het eerst over hoorde. Een man moet drie maanden de cel in voor het schoppen tegen het hoofd van een ME'er. Het gebeurde in juni bij een demonstratie in Den Haag tegen de coronamaatregelen. De man van 29 moet ook een schadevergoeding van 500 euro betalen aan de ME'er. En ook bij veel ouderen zijn de coronakilo's eraan gevlogen. Om ze toch een beetje aan het bewegen te krijgen dansen ouderen in Den Haag op hiphop. Daar is de Granny Hip Hop Crew lekker bezig. Wij kwamen er eigenlijk achter dat uh, hiphop eigenlijk een hele toegankelijke dansvorm is voor ouderen. Um, de bovenbeenspieren worden hier constant getraind. Dat is door de bounce. Dat is de, de, de basismove van hiphop. Een beetje hiphoppen, staandend. Ja, leuk. Ja. En wat voor muziek zet u dan op? Nou, dat staat daarbij. Dus ook van Michael Jefferson en zo. Het is allemaal hip, he? En het is ook de bedoeling dat ze gaan optreden. Het weer nog. Vanavond en vannacht kan het op sommige plekken afkoelen tot net iets boven het vriespunt. Morgen overdag vooral in het noorden soms een spatje regen. In het zuiden schijnt de zon wel geregeld. Het wordt niet warmer dan 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 She is holding my heart in a hand. I'm the closest I've been.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 We got it.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 dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Rutte heeft opnieuw excuses gemaakt aan de slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire. Hij sprak van overheidsfalen en zei dat de Kamer niet goed is geïnformeerd over de problemen. Het bestuur van Forum voor Democratie stelt voor om een ledenvergadering te houden over het lidmaatschap van Thierry Baudet. Op die manier wil het bestuur uit de huidige impasse komen in het conflict met Baudet. Koning Willem-Alexander en zijn familie vieren Koningsdag komend jaar in Eindhoven. Volgens de RVD wordt het een programma voor een breed publiek. Dat past binnen de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Het weer rustig herfstweer met vooral in het noorden wat regen. Vannacht bij opklaringen kans op nachtvorst. Morgen weinig verandering en dan wordt het een graad of negen.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 Judge me! Time.